Zes uur. Het NOS-journaal. Hallo Duivenee de Wit. Kamermeerderheid voorlopig achter extra steun voor Griekenland. FNV-bondgenoten wil buffer voor pensioenfondsen. En Ruud Gullit zo goed als zeker weg bij Terek Grosny. De Tweede Kamer steunt de inzet van het kabinet om de financiële problemen in Griekenland aan te pakken. Vanavond praten de EU-ministers van Financiën over een nieuwe steunoperatie. Minister De Jager is eventueel bereid de Grieken nog eens financieel te steunen... maar dan moeten ook banken, verzekeraars en pensioenfondsen hun steentje bijdragen. In de Kamer zei hij vandaag dat ze zeker 20 tot 30 procent van een nieuwe lening... voor hun rekening moeten nemen, maar liefst nog meer. De Kamer is wel kritisch, maar een meerderheid staat voorlopig achter De Jager. Ook oppositiepartij PVDA, die nodig is voor de meerderheid, steunt de minister maar de partij wil pas een eindoordeel geven als er een concreet plan op tafel ligt. De PVV, de SP, de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie zijn tegen een nieuwe steunoperatie. De vakbond FNV Bondgenoten heeft zijn eigen plan gepresenteerd voor aanpassing van het pensioenstelsel. Het is een alternatief voor het pensioenakkoord dat de overkoepelende vakcentrale FNV met de werkgevers heeft gesloten. Bondgenoten wil dat alle pensioenfondsen een financiële buffer aanhouden van 20%, waarmee tegenvallers op de financiële markten moeten worden opgevangen. In het akkoord van de vakcentrale en de werkgevers staat dat de pensioenen mee gaan bewegen met de financiële markt. Bondgenoten vindt dat dit voor gepensioneerden te weinig zekerheid biedt. Volgens bondgenoten profiteren ook de werkgevers van het bufferplan, omdat ze geen bijstortverplichtingen hebben en tegenvallers zelf kunnen oplossen. Met het instellen van een buffer houden de pensioenfondsen wel minder geld over om te beleggen. Ze kunnen daardoor ook minder profiteren van gunstige marktomstandigheden. De Zuid-Afrikaanse president Zuma vindt dat de NAVO misbruik maakt van de VN-resolutie voor Libië. Onder het mom van bescherming van de burgers tegen het leger van Gaddafi... probeert de NAVO volgens Zuma een regimeverandering door te voeren en politieke moorden te plegen. Zuma is sinds maart twee keer in Libië geweest als vertegenwoordiger van de Afrikaanse Unie. Morgen is er een bijeenkomst van de Afrikaanse Unie en de VN-veiligheidsraad over Libië. Zuma hoopt dat die leidt tot gezamenlijke uitgangspunten om tot een oplossing voor de crisis in het land te komen. In het noorden van Syrië rukt het leger steeds verder op. Activisten zeggen dat panzervoertuigen de stad Ma'arat al Nu'man bij de Turkse grens zijn binnengetrokken. De afgelopen tijd zijn daar grimmige protesten tegen het bewind geweest. Ook verder naar het oosten zijn tanks gesignaleerd. De troepen trekken op vanuit Jisar al-Shukur... waar ze de afgelopen dagen een strafexpeditie hielden... om de dood te wreken van 120 agenten. Bij die operatie zijn volgens getuigen honderden mensen opgepakt. Intussen houdt de vluchtelingenstroom uit het noordwesten van Syrië aan... er zitten bijna 7000 Syriërs in Turkse vluchtelingenkampen... En dat aantal neemt volgens de Turkse autoriteiten snel toe. Behalve op het zuidelijk halfrond worden nu ook in Afrika vluchten geannuleerd door een vulkaanuitbarsting. De Nabro-vulkaan in Eritrea spuwt al drie dagen aswolken uit. En daarom hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten naar Ethiopië en Soedan geannuleerd. De Amerikaanse minister Clinton heeft haar bezoek aan de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa ingekort, omdat ze anders door de aswolk niet meer weg kon vliegen. In Zuid-Amerika veroorzaakt een Chileense vulkaan al twee weken problemen in het luchtverkeer... en sinds een paar dagen zijn ook Australië en Nieuw-Zeeland getroffen. In onder meer Uruguay, Argentinië en Australië zijn vluchten geannuleerd... en vliegvelden gesloten door de as die de vulkaan uitstoot. De Spaanse politie heeft op 180 mijl uit de Portugese kust een zeilboot geënterd... en de Nederlandse schipper gearresteerd. Aan boord werd 600 kilo cocaïne aangetroffen... met een straatwaarde van ongeveer 20 miljoen euro. De arrestatie was de uitkomst van een internationale operatie... waarbij is samengewerkt door Spanje, Portugal en Groot-Brittannië. Opsporingsautoriteiten uit die landen... volgden het smokkelschip al sinds het vertrek uit het Caribisch gebied. De Nederlandse schipper was de enige opvarende. Vrijwel alle treinen van en naar Den Bosch rijden weer zoals gepland. Door een zwakke bovenleiding was vanmiddag nauwelijks treinverkeer mogelijk... Veel treinen vielen uit en duizenden reizigers moesten omrijden. Bij een inspectie van spoorbeheerder ProRail bleek dat een bovenleiding bij Nembos te dun was en kon breken. En daarop werd het grootste deel van het treinverkeer stilgelegd. Ondertussen is de hele bovenleiding vervangen. Waardoor die te dun was, is onduidelijk. Ruud Geulit wordt zo goed als zeker alweer ontslagen bij Terre Grosny. De club verloor vanmiddag de competitiewedstrijd tegen Perm. Voorzitter Kadirov had aangekondigd dat Gullit ontslag zou krijgen als er vandaag niet zou worden gewonnen. Volgens Kadirov zag het spel van er nog nooit zo hopeloos uit als nu. Ook verwijt hij de Nederlander meer bezig te zijn met het nachtleven dan met voetballen. Verder zou Kadirov vinden dat Gullit zich in interviews laatdunkend over Tsjetjenië heeft uitgelaten. Gullit werkte pas sinds januari bij Terrik Rosny. Tot besluit het weer vanavond en vannacht helder en minimaal rond 9 graden. Morgen eerst zonnig, later stapelwolken en smiddags vanuit het zuidwesten kans op een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee en plaatselijk 25 in Limburg. Namorgen wordt het bewolkt en regenachtig en vanaf vrijdag ook wat frisser. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Het is een minder drukke avondspits. Er staat in totaal 142 kilometer file. Een bij paar bijzonderheden. Onder meer op de A7 richting Groningen. Nog vier kilometer voor de Julianenplein door een ongeluk. Inmiddels zijn daar alle rijstroken weer vrijgegeven. En op de A15-Europort richting Rotterdam is ook een ongeluk gebeurd. Bij de Botek-tunnel is een vrachtwagen bij betrokken. Er staat inmiddels zes kilometer. En bij de Botek-tunnel zijn twee rijstroken afgesloten. En het is vrij druk op de A50 Arnhem naar Os. 8 kilometer langzaam rijden tussen Renkum en Knoop het Eewijk. En er zijn problemen bij de spoorwegen... want de politie heeft het treinverkeer tussen Helmond en Horst stilgelegd. En tussen Eindhoven en Helmond rijden minder treinen. En de vertraging is meer dan een uur. Jonge werknemers zijn snel en flexibel inzetbaar. Jonge werknemers zijn ambitieus en bovendien extreem leergierig.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 NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carrasso en Tim Overtime. Goedenavond, 9 minuten over 6. Het nieuws van dit moment zal komen uit Brussel. Het overleg tussen de 17 euro-landen over Griekenland is in volle gang. En in die Brusselse wandelgangen onze correspondent Tijn Sade. Tijn, kunnen we hier echt een, een echt besluit uit verwachten voor deze bijeenkomst? Ik denk nog niet een echt besluit. Uh, we weten hopelijk wel zometeen. Uh welke kant het op zal gaan. Ze zijn niet voor niks nu eigenlijk in een, uh, la, op het laatste moment bij een groep is... Uh, bij één, want volgende week in Luxemburg... ...gaan de ministers van Financiën van de Europese Unie... Uh, ...de knopen waarschijnlijk echt doorhakken. Nou, hier achter mij in het Europese raadsgebouw, in het hartje van Brussel... ...zijn ze nu bezig met flinke vertraging. Dat werd vooral veroorzaakt door uh, de late aankomst van onze eigen minister De Jager... Ja, die moesten natuurlijk nog uit Den Haag komen naar Brussel. Maar eh, op dit moment wordt er druk overlegd. En dan gaat het vooral dus om hoe krijgen we de private sector, de banken, de verzekeraars en de pensioenfondsen, hoe krijgen we die zover om mee te gaan doen in het, ja, zeg maar het noodhulpplan, het vervolg noodhulpplan voor de Grieken? En dan om half zeven, zo is de planning althans, als de jager ook daar niet voor vertraging zorgt... komen de andere tien euroministers van Financiën erbij. Gaat die dan voorborduren op wat er uh, zeg maar de, de, nu op dit moment op tafel wordt gelegd? Ja, wat op tafel uh, ligt nu bij de ministers van uh, de eurozone. Hè? Uh, dat zijn dus niet alle 27 landen, maar wel de meeste. Dat zal zeker zometeen uh, in grand comité, zeg maar besproken worden... Ja, het het spant er echt uh, ontzettend om, want uh, kijk, uh, de jager is nu uh, naar Brussel gekomen met uh, dus die boodschappen van uh, vandaag in Den Haag, vooral van de PvdA, hè, met uh, uh, ja, hulp aan de Grieken, mits je de private sector aan boord krijgt. Uh, uh, de Franse en de Duitse banken die hebben daar vorige week al op gereageerd en die hebben ook gezegd van, nou tuurlijk, en, uh, wij dragen ons steentje wel bij als dat moet. Maar ja, als je dan hier bankiers bijvoorbeeld in Brussel spreekt, ja die zeggen ja, dat zijn allemaal mooie woorden en mooie beloftes. Maar in de praktijk moeten we het nog maar eens zien of die wel echt uh, ja, uh, aan boord gaan met dat lenen van geld. Want eerder al, uh, een jaar geleden ongeveer in Duitsland, uh, zijn de Duitse banken opgeroepen. Koop in grote naam toch gewoon Griekse obligaties, ook al zijn ze niet veel meer waard. Nou dat hebben Duitse banken loyaal gedaan, maar die zijn flink de boot ingegaan. Dus ja, het is nog maar echt de vraag of wat de politici nu hier op tafel leggen, of dat ook echt werkelijkheid wordt in de echte economie. Tijdens de D was dat uit Brussel. Laten we eens kijken hoe dit allemaal in Griekenland wordt beleefd. Correspondent Connie Kees in Athene. Connie, welke gevoelens kom je tegen bij de Grieken? Nou, dat zijn heel gemengde gevoelens. Men voelt zich vernederd, beschaamd. Maar er is natuurlijk ook angst en boosheid. En ja, dat uit zich de laatste weken vooral in protesten. ...gericht tegen de politiek en met name de huidige socialistische regering. Er zijn acties van de vakbonden, maar er is ook de beweging van verontwaardigde burgers... ...die nu al bijna drie weken elke avond voor het parlement zich verzamelen. Ja, ik denk dat er vooral een gevoel van onrechtvaardigheid is. Vele Grieken vinden dat de lasten op de schouders van lage en middeninkomens worden neergelegd... terwijl bijvoorbeeld de grote belastingontduikers die worden aangepakt. En hoe houdt de Griekse minister van Financiën zich deze dag staan? Hij zit nu natuurlijk in Brussel, maar wat overkomt hem allemaal in Griekenland? Nou, hij is denk ik in ieder geval wel de minst populaire minister in Griekenland op dit moment. Uh, hij wordt door uh, ja, de gemiddelde Griek toch als symbool gezien voor de zware bezuiniging die hem worden opgelegd. En ook in het parlement trouwens heeft hij behoorlijke kritiek gekregen. Uh, niet alleen van de oppositie, maar ook van zijn eigen fractieleden die, ja, die hem toch in harde bewoordingen hebben be bekritiseerd. Dus hij heeft niet een makkelijke baan op dit moment, denk ik. En we hebben natuurlijk ontzettend veel stakingen gezien, de afgelopen... Gelopen tijd. Um, er wordt bezuinigd, er wordt straks nog veel meer bezuinigd. Waar, waar leidt dat toe? Weer nieuwe grote demonstraties. Nou ja in ieder geval uh, morgen wordt er een 24 uur staking een algemene staking gehouden daar doet de uh, ambtenarenbond, de algemene vakbond de communisten uh, doen daaraan mee uh, dus ja de publieke sector zal uh, ja, gesloten zijn, bedrijven ook sluiten hun deuren, geen veerboten treinen, uh, werkonderbreking bij het openbaar vervoer maar de luchtverkeersleiders hebben besloten om niet te gaan staken dus alle vluchten gaan gewoon door uh, en de, de de verontwaardigde burgers, waar ik het net al over had... die hebben besloten een menselijke keten rond het parlement te gaan vormen. Dus die gaan het parlement morgen 24 uur, zeggen ze, omsingelen. Dan gaan we jou ongetwijfeld morgen weer hierover horen. Connie Kees was dat, vanuit Athene. De politiemissie in Kunduz gaat nu echt beginnen. Morgen vertrekt de driehoofdige leiding van die missie. Een militair, een ambtenaar en een politieagent. Totaal doen rond ruim de 500 Nederlanders eraan mee. En een deel van hen is nog aan het oefenen op een terrein in het Groningse Zoutkamp. Goed, een bijzonder welkom in het oefendorp Marnehuizen. Verborgen hier achter het bos hebben wij gesimuleerd een politie substation... waar Afghaanse politie op de post zijn... Wat is de simulatie van de stad Kunduz? Nou, militaire voertuigen naderen de politiepost. De politieagenten die bij die post zaten die zijn opgepikt door die militairen. En om zich heen kijkend voeren ze nu een patrouille uit. Kolonel Smits, uh, we hebben net een scenario gezien zoals jullie dat dan noemen. Was dit een beetje realistisch dat militairen achter politieagenten aanlopen? Ja, de Afghanen die moeten, uh, die moeten het werk doen. Uh, en wij begeleiden ze en uh, wij kijken waar we met vervolgopleidingen uh, zeg maar hun, hun kwaliteit nog kunnen verhogen. En dat is ook in situaties waarbij ze bijvoorbeeld een keer onder dreiging of onder, uh, onder geweld komen. En uh, daar waar het geweld zich dan op ons richt, uh, dan hebben wij het recht van, uh, van zelfverdediging. U heeft vast een zekere dreigingsanalyse gemaakt. Wat ziet u nu zelf als commandant daar direct ter plekke als de grootste dreiging voor ja, de 165 man die u onder zich heeft? Ja, de grootste dreiging eh, blijft toch eh, zeg maar de zogenaamde berenbommen. Dat blijkt ook eh, uit de afgelopen periode eh, dat daar nog steeds gebruik van wordt gemaakt. En wat we in Kunduz eh, zien is toch het gebruik van, eh, van zogenaamde zelfmoordenaars. Die vooral op eh, Afghaanse autoriteiten eh, worden ingezet. Maar zodra wij ja, daarbij in de buurt zijn of, of hen beschermen, eh, dan zijn we daar ook zeker voor, voor, voor beducht. Ja, en mogelijk ook recruten die u gaat opleiden, die op de basis zijn, die mogelijk in dienst zijn van... De vijand, zal ik maar zeggen. De infiltranten, ja. zoals we dat noemen, ja, dat, dat, dat is een, een punt van zorg. Daar hebben we ook grote aandacht voor. Dat begint al bij de inname van, van nieuwe recruten op de basisopleiding. De Afghanen zijn daar zelf voor verantwoordelijk. En daar vindt een screening plaats. Die is zo uitgebreid als mogelijk. Want we spreken natuurlijk nog steeds over Afghanistan... en daar staan wat minder mensen geregistreerd dan we in Nederland gewend zijn. Maar zodra ze dan eenmaal zeg maar, binnen het opleidingscircuit zijn... Uh, dan blijven we ten alle tijde de mensen in de gaten houden. Uh, zeker voor, zodra ze voor het eerst met wapens en munitie omgaan. Uh, maar zeker ook in, in de praktijk. En daarmee proberen we dat, het risico uh, zoveel als mogelijk uit te sluiten. Waar moet je dan op letten? Bijvoorbeeld uh, uh, gewoon afwijkend normgedrag. Als mensen zich afzonderen van, van de rest. Misschien uh, s'avonds veelvuldig contact met, uh, met andere personen hebben. Nou, dat soort zaken, dan, dan duidt dat erop dat we bepaalde personen misschien wat nauwkeuriger in de gaten moeten houden. Aan de kant, heeft die mensen de ruimte voor het scenario? Nederlander verkleed als Afghaan, vraagt een vuurtje. Wat vindt u nou van die buitenlandse militairen als, nee. als Afghaan? Mensen voelen zich veiliger. Heeft u geen vijandige gevoelens tegen die buitenlanders? Ik heb totaal niet. U bent uh, opperwachtmeester Dennis. Geen achternaam, want u gaat naar Kunduz. Dat is correct. En u gaat meehelpen mee bij het opleiden zeg maar, van de gewone Afghaanse agent. Dat klopt. Wij gaan uh, mentoren en uh, trainen uh, in de praktijk van de Afghaanse uniformeerde politie. Het is toch apart dat een militair een politieagent opleidt? Ja, dat klopt. Maar ja, wij zijn, uh, ik ben van de Marché. Dat is toch een aparte mm. club. Dus ik denk dat wij daar uh, heel goed mee om kunnen gaan. Wat ziet u nu zelf als uw grootste uitdaging? Nou, die, die agenten uh, bewust van maken... hoe zij moeten omgaan met de normale bevolking. Uh, dat zij thuis het patrouille lopen. Uh, dus wij noemen dat community policing. Smile and wave. Gewoon normale omgang met de, met de bevolking. Contact maken op een vriendelijke manier. Dat is correct, ja. En zodat zij bepaalde informatie kunnen genereren. En dat uiteindelijk, als wij iets af weggaat... dat zij zelf hun eigen veiligheid kunnen waarborgen. Ga alstublieft niet eens aan de andere kant van de weg lopen... want dan verstoort je het scenario. Vanaf wat oefenterrein toch nog even Jeroen de Jager. Zometeen de meeste mensen hebben geen idee... wat ze uitgeven tijdens een vakantie. Jos de met het verkeer. Ja, De spits is al het hoofd het hoog, over het hoogtepunt heen. De zijn staan aan het afnemen. Er staan in totaal nog 93 kilometer file. Twee opvallende files nog op de A7 Herenveen richting Groningen. Voor Knopend Julianoplein nog 4 kilometer. Vanmiddag is daar een ongeluk gebeurd met twee auto's en een camper. Maar het goede nieuws is wel dat inmiddels alle rijstoken weer open zijn. En op de A15 Europort naar Rotterdam. Tussen Spijkenis en de Pottak tunnel nog 6 kilometer na een ongeluk. Maar daar zijn nog twee rijstoken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journal met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. We gaan naar Rosmalen, Marcella Mesker, Robin Hazen. Ja, hij heeft uh, zojuist gewonnen. Vrij snelle partij. Duurde maar 1 uur en 7 minuten. En het is uh, uiteindelijk 6-3 en 6-4 uh, geworden. Tegen die Duitser Misha Zverev. Afkomstig uh, oorspronkelijk uit Rusland. Mahaze um, speelde goed. Uh, harde services. Regelmatig uh, rond de 200 kilometer per uur. Uh, per, ja, per uur. En uh, de breakpoints uh, ja, dwong hij regelmatig af. Tien stuks. En hij uh, wist uh, Zverev ook uh, drie keer te breken. In de het werd nog even spannend in de tweede set, want het was 4-0 voor Hazen. Het leek heel snel te gaan. Uiteindelijk brak de Duitser nog een keertje terug, werd het 4-3. De laatste game was het 5-4. Hazen ze vierde voor de winst, kwam hij op 0-30. Moest ook nog een breakpoint wegwerken, maar verzilverde uiteindelijk die laatste service game wel. Dus uiteindelijk 6-3 en 6-4. Dat betekent dat Robin Hazen voor de tweede keer in de tweede ronde van Rosmalen staat. En ja, tegen wie speelt hij dan? Hij speelt nu tegen de als tweede geplaatste Cypriot Marcos Bagdadis. Nou, dat uh, kan een aardige wedstrijd worden. Hazen dus door, net als Jesse Houta-Galloon. Hij won eerder vandaag van Julian Rijster. Ja, en Marcella, jij zag ook Kim Kleisters verliezen eerder vanmiddag. Zie je vanavond ook nog een wedstrijd of was het dit voor vandaag? Nee, dit was het wel, hoor. We zijn vanochtend om 11 uur begonnen. Dan uh, spelen er vier rondes achter elkaar op het centercourt... Dus uh, ja, nu is het klaar. Even zon schijnt nog steeds. Dus uh, lekker eten. Marcella Metzker, dank je wel. Driekwart van de Nederlandse gezinnen heeft geen idee hoeveel geld ze gaan uitgeven op vakantie. Dat leidt ertoe dat een kwart van de vakantiegangers na afloop te veel geld heeft uitgegeven. Zo blijkt uit onderzoek van de organisatie Wijzig in Geldzaken. Verslaggever Onno Beukers was vanmorgen tussen de vakantiegangers op Schiphol. Nou, wij gaan naar Egypte, we gaan naar Algamou. En uh, hoeveel gaat het kosten? Nou, een kleine 800 euro. En ja, wat we daar nog uitgeven, weten we natuurlijk niet. En dat geldt volgens Wijzer in geldzaken wel voor meer mensen. kwart van de gezinnen bepaalt namelijk voor het vertrek niet hoeveel de vakantie mag gaan kosten. Vakantie is vakantie. Aan, uh, we doen niet ruiger dan normaal. Ik uh, hoop dat het niet meer dan 400 euro kost. Want ik ben aan het budgetteren. Zo ziet wijs geen geldzaken het het liefst. En daar zitten zelfs uh, mijn terrasjes in. Daar zitten mijn cappuccino's, mijn wijntjes, mijn transport, mijn transfers. Veel vakantiegangers kijken niet verder dan hun vliegticket en de kosten van het hotel. En volgens Harriet de raad van die consumentenclub zien ze vaak de kosten over het hoofd. Je gaat, uh, je gaat misschien vaker uit eten. Uh, je gaat een huurauto. Je wil allerlei leuke uitjes doen. Uh, Versies. Het is niet zo dat mensen specifieke kosten over het hoofd zien... maar ze denken over het algemeen niet zo na, over wat het nou gaat kosten. En als ze eenmaal op vakantie zijn, dan staat hun hoofd er helemaal niet meer naar. Want ja, iedereen wil natuurlijk gewoon lekker uit eten en uh, allemaal leuke dingen doen. En dus mogen vakantiegaars best wat strenger zijn voor zichzelf. Uh, en we willen natuurlijk niet mensen op stap sturen met een potlood achter het oor... om als administrateur uh, de hele dag alles bij te houden. Maar gewoon als richtlijn, zodat je ongeveer weet en dat je ook gewoon kunt afwegen... Uh, ga ik nou wel nog twee dagen langer die auto huren of uh, kan ik dat beter niet doen? Uh, gaan we nog een keer extra naar het waterpark met de hele familie A, 200 euro? Uh, want dat soort zaken zijn natuurlijk gewoon de afweging die je maakt. Onderbeukers op Schiphol. We vroegen het ook op ons weblog en via Twitter. Hoe u uw vakantie plant qua geld. Bepaalt u bijvoorbeeld vooraf het budget? Of ziet u achteraf wel wat de vakantie heeft gekost? Ricardo schrijft dat het vakantiegeld al in de huishoudpot zit. Wel overzichtelijk, want hier dus even geen extra onvoorziene uitgaven. Eenzelfde reactie van Katrien. Ik zie wel wanneer het geld op is. Niemand anders schrijft dat ze wel degelijk vooraf het budget vaststelt. En ook tijdens de vakantie houdt ze het nauwlettend in de gaten. Omdat haar man, de man de neiging heeft te veel geld uit te geven. Dan president Obama, die is zojuist geland op Puerto Rico, niet voor vakantie. Puerto Rico, al meer dan een eeuw-Amerikaans grondgebied. En het is lang geleden dat een Amerikaanse president naar dat eiland kwam. De laatste was John F. Kennedy in 1961. Correspondent Ilko Bos van Rosenthal in Washington. Het is vast niet voor niets dat Obama daar dan nu na zo'n lange tijd naartoe gaat. Nee, er is altijd een formele reden. Hè? Hij heeft tijdens zijn campagne in 2008 al beloofd... als ik word gekozen, dan beloof ik dat ik terugkom als president. Nou, hij is inderdaad de eerste die dat uh, althans officieel doet sinds Kennedy. Er zijn er nog wel een paar geweest, maar die kwamen dan voor een internationale top of iets dergelijks. Informeel gaat het Obama om iets heel anders. En dat is de stemmen van de Hispanics in Amerika. De Spaanstalige kiezers die zijn er steeds meer. En de Puerto ricaans amerikanen die vormen inmiddels na de Mexicaanse-Amerikanen de grootste groep Hispanic-kiezers. Uh, nu kunnen de mensen op Puerto Rico zelf niet stemmen. Het is een, een, een soort gemene best. Het is geen Amerikaanse staat. Maar ze hebben dan wel weer uh, Obama als president. Maar mogen daar weer niet van, uh, voor stemmen. Het is een rare tussenvorm. Maar er wonen ook een heleboel Puerto Ricanen in Amerika. Vooral in Florida een belangrijke staat. Die mogen allemaal stemmen. Dat is ook de dat Obama daar is. En wat moet hij dan doen om die stemmen in Amerika te winnen? Gewoon daar zijn? Of uh, kan hij ook nog iets voor die mensen betekenen? Ja, gewoon daar zijn is waarschijnlijk uh, uh, niet genoeg om het nog wat ingewikkelder te maken. Bij voorverkiezingen mogen mensen daar weer wel stemmen. Uh, je kan je herinneren aan Obama tegen Clinton in 2008, toen won Clinton in Puerto Rico en niet Obama. Dus uh, nee, er valt daar voor hem nog wel iets te winnen. Het uh, belangrijkste is uiteindelijk hervorming van het immigratiebeleid. Daaronder valt ook legalisering van illegale in Amerika. Dat is heel belangrijk voor Latino-kiezers. Daar vallen veel stemmen op te winnen. Maar ze hopen ook dat Obama zich uitspreekt over de vraag wat de toekomst wordt van Puerto Rico. Het is nu dus geen staat, maar al decennia daar nou, de vraag of ze dat wel moeten worden. Nou, de bevolking is zeer verdeeld en de voorstanders die hopen natuurlijk dat Obama zich daarvoor uitspreekt. Eh, voor het feit dat ze dan de 51ste staat van Amerika zouden worden. Maar Obama, net als al die presidenten voor hem, die zal daar. Zijn vingers niet aan branden, want dat ligt echt verschrikkelijk gevoelig. Zeg, en dan is hij wel echt vroeg bezig met campagnevoer al. Of is dat wel realistisch om dat te doen? Nou ja, als je hier de televisie aanzet, de kranten leest... dan is de campagne al volop begonnen. Hè, bij de Republikeinen, daar vinden straks voorverkiezingen plaats. Gisteren hadden ze het eerste grote debat. Nou, Obama heeft binnen de eigen partij geen uitdager. Dus die kan al volop ja, met de algemene verkiezingen bezig zijn. Dan zie je altijd dat ze hengelen naar... Ja, zeg maar de etnische stem. Obama was een tijdje terug in Ierland, heel kort. daar glas Guinness. Dat is ook niet voor niks. Een heleboel Iers-Amerikanen. En nu gaat het dus om de Puerto Ricaans-Amerikanen. Dit is een melting pot. En er wonen hier veel meer mensen dan alleen blanke protestanten. En wat drink je daar, Puerto Rico? Ik denk aan een, aan een goede cocktail. Er nooit geweest, maar het ligt daar uh, bij de antillen in de buurt. Uh, het is daar heel erg warm. Koud bier, denk ik vooral. We gaan zien met, uh, met wat hij op de foto opduikt en op de beelden. Eco, Eco Bos van Roosentaal vanuit Washington. Tenslotte, het ontslag van Ruud Gullit is een feit. Zoals de club al had aangekondigd, als er vandaag niet gewonnen werd door Tirk Grosny, dan moest de trainer Gullit het veld ruimen. En ze hebben nu medegedeeld dat hij inderdaad is ontslagen... na het zullige verlies van vanmiddag 1-0. Daarmee komen we bij het eind van dit gejaar. Ja, we hebben zin zin mee te kijken minuut. op internet. Laatste minuut. Ja. Over en uit van Gullet. Eind het laatste minuut van deze uitzending. Lucel en ik wensen u een heel prettige avond. En geven graag over aan avondspits Gepresenteerd vanavond door Casper Kooij. Wat gaan jullie doen, Casper? Ja, goedenavond. Ja, Ruud Gullet uh, zoekt een nieuwe baan. Uh, maar er zijn meer werklozen hier in Nederland. Die moeten ook aan de bak. Zeker nu Poolse werknemers naar verwachting weg zullen blijven.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 People matter. Results count. Als je ziet dat de wereldbevolking groeit en dus de vraag naar grondstoffen... dan kun je als belegger snel profiteren van schaarste. Maar je kunt er ook voor kiezen te investeren in bedrijven... die inspelen op de behoefte zuiniger om te gaan met energie. Die LED-technologie verder verfijnen. Zonnepanelen doorontwikkelen... en zuiniger gebruik van auto's breed toepasbaar maken.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 Een wereldspeler die zichzelf blijft. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Radio 1, het NOS-journaal. Extra steunmaatregelen voor Griekenland worden voorlopig gesteund door de Tweede Kamer. Alleen de PVV, de SP en de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren zijn al meteen tegen. Minister De Jager wil wel dat ook de banken, verzekeraars en pensioenfondsen flink meebetalen aan een nieuwe lening. Hij praat er vanavond nog over met zijn EU-collega's. Alle pensioenfondsen moeten een buffer aanhouden van 20%. Dat staat in het alternatieve pensioenplan van FNV-bondgenoten. De pensioenen zijn met de buffer veel minder gevoelig... voor schommelingen op de financiële markten, zegt bondgenoten. Wat komt met het alternatief? Uit onvrede met het akkoord dat is gesloten... door de overkoepelende vakcentrale FNV. De treinen rond Den Bosch rijden weer volgens dienstregeling. Die werd vanmiddag plotseling stilgelegd nadat bij inspectie was gebleven, gebleken... dat de bovenleiding er zo dun was dat die elk moment kon breken... Inmiddels is de hele bovenleiding vervangen. En het lot van Ruud Gullit bij Terek Grozny in Tsjetsjenië is bezegeld. Voorzitter Kadirov had Gullit gedreigd met ontslag als er vandaag verloren zou worden. En dat is inderdaad gebeurd. In de 90ste minuut werd het 1-0 voor tegenstander Perm door een eigen doelpunt van Terek Grozny. Gullit werd in januari aangesteld als trainer. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Hier is Erwin Krol. Het is prachtig weer op dit moment, dat blijft het ook vanavond en vannacht. Er kunnen een paar misbanken ontstaan, het wordt een graad of 10 in het noordoosten, misschien 8. Morgenochtend begint met redelijk wat zon, maar in de loop van de ochtend, begin van de middag, neemt de bewolking toe. En dan heb ik het idee dat met name in het midden en het oosten van het land er een paar buien tot ontwikkeling kunnen komen. Het is dan wel op heel veel plaatsen een graad of 3,24. Dus het is een warme, wat benauwde middag. Aan zee zal het een paar graden minder warm zijn. Maar ook daar is het dan natuurlijk toch zomers prettig. Uh, dat is voorlopig voor het laatste. Want donderdag is een uh, buiengedag, een bewolkte buiengedag. Wordt het een graad of 2021. En daarna blijven buien een hele belangrijke rol spelen. En gaat de temperatuur nog naar beneden op zondag slechts 17 graden. En dat is toch heel wat anders dan die 24 van morgen. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Hier staan nog 15 files, bij elkaar opgeteld bijna 60 kilometer. Nog drie opvallende files door ongelukken. Onder meer op de A1 richting Amsterdam bij hoeveel laken 3 kilometer. A2 mag sticht naar Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Lenderheide. Daar staat ook inmiddels 3 kilometer. En nog langer is de file door een ongeluk op de A15-Europort naar Rotterdam. Daar staat tussen Spijkenissen en de Botek Tunnel 7 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Kasper Kooij. Nederlands MKB-Wahalla ligt aan de lek en 10 tips om benzine te sparen. De Polen raken op vooral in de agrarische sector. Poolse werknemers kunnen nu namelijk ook in Duitsland aan de bak. Live vanaf onze redactie in Amsterdam zeg ik goedenavond. En goedenavond, dat zeg ik ook tegen minister Kamp. Goedenavond. Ja, zo kunnen die Polen tenminste onze banen niet meer inpikken, hè? Ja, we hebben met de Polen op zich niet zoveel problemen gehad. Het is zo dat alle inwoners van de Europese Unie... met uitzondering van Roemenië en Bulgarije die eerste twee jaar nog... Alle inwoners van de Europese Unie hebben recht om naar Nederland te komen om hier te gaan werken. Er zijn veel Polen die daar gebruik van hebben gemaakt en daar hebben we ook geen probleem mee. We hadden een probleem met twee dingen. Eerst plaats inwoners van andere landen van de Europese Unie die naar Nederland komen en niet gaan werken... en die hier vragen om een uitkering of die zonder geld aan de kant blijven staan. Dat kan overlast last geven en daar hebben we geen zin in. En het tweede probleem wat we hadden is dat mensen uit Roemenië en Bulgarije... Uh, ja, die willen we eigenlijk niet toelaten, zolang dat officieel nog niet mag. En uh, zolang er nog voldoende inwoners zijn uit andere landen van uh, de Europese Unie... die wel naar Nederland mogen komen en dat ook willen. Dat zijn de problemen die we hadden. Dus uh, Polen die hier naartoe wilde komen om te werken, daar hebben wij uh, geen probleem mee gehad. Nee, maar nu uh, komen ze niet meer. Nou, er zijn er heel veel hoor. Er zijn er in een periode van vier jaar, zeggen we, zo'n 200.000 gekomen. Polen en andere mensen uit Midden- en Oost-Europese landen. Maar er zijn ook al andere cijfers beschikbaar die nog op hogere aantallen leiden, nog op grotere aantallen wijzen. En er zijn erg veel mensen uit Midden- en Oost-Europa die hier zijn, waaronder heel veel Polen. Um, en ik denk dat ze er voorlopig ook nog wel blijven. En ook, ook zullen blijven komen. Ja, maar ze kunnen nu ook in, in Duitsland uh, aan de slag, zoals ik net al zei. Ja. En wat blijkt, ze blijven daar plakken. De Duitsers, uh, de, de, naar Duitsland kunnen ze nog niet. Binnenkort is dat wel het uh, geval. De Duitsers die hebben uh, drie jaar langer gewacht dan wij. Nederland heeft uh, de grenzen drie jaar geleden al uh, geopend. Een aantal gevallen is dat positief uitgepakt, maar er zijn ook wel, wel degelijk dingen waar het verkeerd uitpakt. Daar komt ook bij dat wij in Nederland niet alleen moeten zorgen dat we ons land opstellen voor mensen uit andere landen van de Europese Unie... maar we moeten vooral ook zorgen dat de banen die er zijn in Nederland, de vacatures die er zijn... dat we die ook laten vervullen door mensen die met een uitkering aan de kant staan... En het zijn er in Nederland zo'n 1,1 miljoen mensen beneden de 65 jaar... die niet werken, maar een ja. uitkering hebben. Die kunnen niet allemaal werken, maar ik denk dat zo'n 500.000 van hen wel kunnen werken. En ik wil graag dat die eerst aan het werk gaan... voordat er mensen uit andere landen naar Nederland komen. Ja, precies, want uh, de uitzendbranche geeft aan dat de Polen hard nodig zijn. Hè? Want wij Nederlanders zijn misschien wel een beetje te beroerd om vieze handen te maken. En die Polen willen dat dan wel. wel. Nou ja, Het is hun business natuurlijk ook. Hè? Hoe meer uh, mensen zij kunnen bemiddelen, hoe meer ze verdienen. Um, ik denk dat wij met elkaar uh, moeten zorgen dat we uitkeringen geven aan mensen die die uitkering nodig hebben omdat ze niet kunnen werken of omdat er geen werk is. Maar als mensen wel kunnen werken en als er werk is, ja, dan moeten we mensen geen uitkering gaan geven. Dat moeten we met elkaar organiseren en uh, we zullen dus twee dingen tegelijk moeten doen. Zorgen dat uh, degenen in ons land die met de uitkering aan de kant staan, dat die wel aan het werk gaan en verder... Uh, zorgen dat mensen die uit andere landen van de Europese Unie... hier naartoe komen uh, om te werken, dat die de gelegenheid krijgen. Maar als ze niet werken, dat ze dan niet hier blijven hangen... maar dan weer uh, naar hun land teruggaan. Ja, liever een werkloze Nederlander aan de bak dan een Pool. Uh, het is zo dat, formeel het maakt het uh, niet uit. Uh, wij noemen dat zogenaamd prioriteit genietend aanbod. Zo Precies. is dat in een wettelijke uh, term. En dat prioriteit genietend aanbod, dat gaat om mensen vanuit de Europese Unie onafhankelijk welk land, dus Polen en Nederlanders, die zijn daar gelijk in. Maar ja, mijn eerste, mijn eerste voorkeur gaat toch uit naar mensen die hier al zijn... die de taal al spreken, die hier al wonen, die een uitkering hebben. Die wil ik in de eerste plaats aan het werk hebben. Ja. En pas als er, ja, als er dan nog vacatures zijn die niet vervuld kunnen worden... dan komen er wat mij betreft mensen uit andere landen aan de buurt. Nou ja, het bedrijfsleven denkt er misschien anders over. Hè? Die geven aan buitenlanders zijn gemotiveerder, leveren betere kwaliteit... zijn ook minder duur. ja. Nou, buitenlanden zijn, uh, zijn minder duur. Ik denk dat uh, als je in Nederland een uitkering hebt... is dat ook niet zo'n uh, vetpot. En in ieder geval mag het niet zo zijn dat je een uitkering hebt... terwijl uh, er werk voor je is. In dat geval moeten geen uitkeringen zijn. Nou ja, dan is het ook voor die mensen noodzakelijk om uh, te gaan werken. Dus ik denk dat wij onze sociale zekerheid ook echt zo moeten organiseren. En als je het geld nodig hebt, dat je het krijgt. Maar als je het geld niet nodig hebt omdat je kunt werken... en omdat er banen zijn, dat je dan uh, ja, ook gedwongen wordt om aan het werk te gaan... Die verplichting is er al en wat wij moeten zorgen is dat we die verplichting ook, ook, ook daadwerkelijk nageleefd krijgen. Dus zowel het Rijk, en dan gaat het om het UWV, voor de uitvoering van de WW, als de gemeenten, en dan gaat het om de uitvoering van de bijstandswet, die moeten dezelfde lijn trekken. Als er werk is en kan werken, dan moet het werk gedaan worden. En alleen in die gevallen dat het echt nodig is, dan een uitkering geven. Het is een kwestie voor onszelf als overheden om dat op de goede manier te organiseren en ook de mensen... Een gezonde druk te geven, een druk die erop gericht is... om ze op eigen benen te krijgen en voor zichzelf te laten zorgen. Ja, dat begrijp ik wel. Maar misschien kunt u ook bedrijven verplichten? Bedrijven die hebben de, de keus. Dus ze mogen mensen uit Nederland of mensen uit andere landen... voor de Europese Unie uh, aannemen. En dat is hun eigen, uh, ja, dus hun, hun, hun eigen zaak. Dat mogen ze zelf doen. Uh, het is natuurlijk wel zo dat het voor een bedrijf gemakkelijker is... om iemand uit Nederland uh, te nemen. Omdat die is hier al, die spreekt de taal, die heeft een huis. Dus daar heeft zo'n bedrijf allemaal geen zorgen uh, voor... En daarom denk ik dat de bedrijven toch ook in de eerste plaats... wel geïnteresseerd zijn in, in mensen uit Nederland. En gelukkig het overgrote deel van de vacatures wordt ook ingevuld... door mensen die al in Nederland zijn. Minister Kamp, dank u wel. Graag gedaan. Corné van Zel, goedenavond. Goedenavond. Je bent van SNS en met jou bespreken we de beursdag van vandaag. De AEX, ruim een procent in de plus op nog geen 338 punten... Uh, in de Tweede Kamer wordt vandaag gesproken hè, over uh, Griekenland. De meerderheid uh, steunt uh, de inzet om de financiële problemen eraan te pakken. We hebben het altijd al over Griekenland, hè uh, Ja, Griekenland is een onderwerp waar je eeuwig over kan praten. Helaas uh, doen we het nu eigenlijk pas. En ik uh, hoor allerlei geluiden waarom we het tien jaar geleden niet hadden, doen, hadden moeten doen. Ja, dat had ik dan graag tien jaar geleden gehoord. En toen durfde niemand zijn mond open te trekken. Maar uiteindelijk uh, is er een flinke rekening die betaald moet worden. Even Grofweg gezegd, uh, de totale uh, staatsschuld in Griekenland is 300 miljard. Uh, en, en de beurs geeft daar al een heel mooi prijskaartje aan van, van wat het waard zou moeten zijn. Nou, dat is ongeveer 50 procent, oftewel. Ja. Er is een rekening van 150 miljard. Ja, en wie gaat dat betalen? Ja, nou je haalt me de woorden uit de mond. Wie gaat dat betalen? En natuurlijk zeggen ons onderbuikgevoel de Grieken, want die zijn die schuld aangegaan en die moeten het ook betalen. Um, maar van een kale kip kun je niet plukken. Um, en, en dus kunnen die Grieken dat niet betalen. En, en zullen wij een gedeelte van de rekening voor, uh, automatisch voor ons kiezen krijgen, of we dat nou willen of niet. Ja, ja maar jij denk... wint je nogal op hè, over bijvoorbeeld uh, politici die zeggen dat Griekenland uit de euro moet worden gezet. Ja, nou ja, dat is hetzelfde als ze gelijk failliet laten gaan... want dan blijven de, de schulden gewoon in euro staan. Alleen de opbrengsten zijn dan in de nieuwe Griekse drachma... of wat voor munt het dan ook wordt. En dan schiet je dus uiteindelijk gewoon helemaal niks mee op... qua schulden niet. En dan krijg je uiteindelijk de volledige rekening voor hun kies. Op het moment dat je ze nu een beetje uh, uh, geld geeft, geef je ze wat lucht. En op die manier kan je de schade wat verkleinen. En uiteindelijk is het daarom om te doen. Ik, ik neem aan dat ja, iedereen die zijn onderbuikgevoelens laat spreken... ook niet de volledige schuld op zijn rekening uh, wil, wil nemen. En dat, dat is nou net wat je wel bereikt. Dus ik, ik denk dat het goed is dat de rationale reageert en niet de onderbuikgevoelens. Nou ja, vanavond uh, daar praten de eu ministers hier nog over. Hè? Dus, uh... Ja. En dat lijkt gelukkig een beetje de goede kant op te gaan, ondanks al het populisme wat hier en daar geschilderd wordt. Ja, precies. Um, Ander nieuws van vandaag, cijfers uit de uitzendbranche. Het uh, aantal gewerkte uren is gestegen in vergelijking met vorig jaar. Dat is goed nieuws, maar wel in lager tempo. Dus wat zegt dit? Ja, nou, dat zegt dus dat de groei afneemt. Uh, een maand eerder geleden zag je op de beurs dat er al heel hard uh, geschrokken werd van deze cijfers... En toen zag je een, een, een sterke afvlakking van de groei... in met name kantoor en medisch personeel. En dat komt vooral door de sterke overheidsbezuinigingen. Nou, daar, die, die afvlakking hebben we op dat gebied nu wel een beetje gehad. Maar waar ik me nou wat meer zorgen over maak... is dat het nu ook in het industriële personeel wat aan het afvlakken is. En, en dat geeft meer echt aan hoe het met de economie gaat. Dus je ziet daar, hè, en dat zegt de beurs ook al een tijdje natuurlijk... maar je ziet daar wel dat... de ja, wat mindere economische verwachtingen ook in, in dit soort cijfers te zien zijn. Dus we moeten met een, ja, een wat minder mooi wereld in de economie te, te gaan rekenen. Ja, precies. Mooie, mooie graadmeter, hè? die uitzendbranche. Is dat toch ja. altijd? Dan was er nog Chinese inflatie. Ja, de Chinese inflatie 5,5 procent. Nou, dat, dat zegt mensen misschien niet zoveel. Maar als je dus denkt, als je dus jaar op jaar 5,5 procent meer uh, moet betalen, is bitter, Dat zijn wij hier al lang uh, niet gewend. En uh, als je gaat kijken naar ja, vooral uh, voeding en energie natuurlijk. De voedingsprijzen gingen met maar liefst 12 procent omhoog. Dat is heel fors. En bijvoorbeeld iets als varkensvlees, wat, wat heel veel gebruikt wordt in China... is over een jaar tijd 40% duurder geworden. Dat, dat tikt natuurlijk heel hard aan. En waar de Chinezen nou zo bang voor zijn... en waar de Chinese overheid zo bang voor is... is dat je een soort uh, jasmijnrevolutie krijgt... zoals we in Noord-Afrika hebben gezien. En ook dat was door, uh, met name door hogere voedingsprijzen uh, ja, geïnitieerd. En de, de man die zich het eerste in, in, in de brand stak in, in Tunesië... Ja, die deed dat uit protest tegen de hoge voedingsprijzen. Ja. Dus, en, en daar zijn de Chinezen zo bang voor. Dus ze zijn direct op de, op de rem gaan trappen... en hebben gelijk gezegd tegen de banken... jullie moeten meer reserves aanhouden... zodat jullie minder geld uit kunnen lenen. Zodat de economische groei wat afgedemd wordt. En daardoor hopelijk ook wat minder uh, inflatie. Ja. En uh, reageert Street en, uh, en de Ajax er nog een beetje op? Uh, nou, nee, dat, dat viel uiteindelijk wel mee. Uh, want die kijken ook naar de onderliggende groei. En daar waren ook cijfers van. Want je zag dat industriële productie... Uh, die was uh, 13,3 En dat was ja, zo'n beetje rond de 13 en iets. eronder. Werd, uh, waren de verwachtingen die ik gezien heb. Dus uiteindelijk viel dat ook wel weer mee. Hè? Het, uh, goede economie, het is altijd een afruil. Hè? En, en uh, mensen kijken nu eventjes ook naar de economische groei... die je in China ziet. En dat ziet er gewoon heel erg uit... En ja, uiteindelijk resulteert dat in een uh, ja, consumentenverkopen die met 17% stijgen. En, en een economische groei van uh, weer tegen de 10% aan. Ja, dat zijn gewoon prachtige cijfers waar, waar beleggers ook wel blij van kunnen worden. Ja. Tot slot nog eventjes. Ik zag dat uh, Facebook op basis van geruchten het eerste kwartaal van volgend jaar een beurs gaat maken. Kijk jij ernaar uit? Nou, ik vind het weer prachtig. Het lijkt een internetbubbel uh, 2.0, zoals ik het wel eens heb omschreven. Je komt allerlei uh, internetbedrijven die naar de beurs toe komen, die uh, niet of nauwelijks winst maken, maar wel gigantische waarderingen aanhangen. Ja, ik zou zeggen uh, uh, hartstikke leuk, maar uh, als je een beetje geheugen hebt, dan weet je dat het tien jaar geleden ook al gebeurd is. En we weten allemaal hoe dat afgelopen is. En natuurlijk zal er best wel eens een bedrijf bij zijn die erg succesvol is. Zoals bijvoorbeeld een Google die hebben we gezien. Daar had van tevoren ook niemand van verwacht dat het zo'n uh, bedrijfseconomisch succes zou worden. Nou, dat is het uiteindelijk wel geworden. Uh, en die zal er nu ook wel bij zitten. Maar er komen er zoveel, en ik kan je bijna garanderen... dat 9 van de 10 in deceptie zal eindigen met, met veel tranen van beleggers. Corné, ik vond het leuk om wat langer met je te praten. Graag gedaan. Dank je wel. Corné van Zijl van SNS. Uh, meer nieuws dat je portemonnee raakt, bezien aan de pomp. Torenhoge prijzen, niet alleen hier, maar ook in Amerika. En daarom heeft het doorgaans sochieke Forbes 10 tips opgesteld... om zuiniger om te gaan met de brandstof in je auto. Mijn collega heet Richard Jansen. Rijd zo soepel mogelijk. Verander zo min mogelijk van snelheid. Controleer je luchtfilter regelmatig. Rem alleen als het moet en rijd niet met je voet op de rem. Zorg dat de auto goed is uitgelijnd. Een kleine afwijking kost benzine. Rij niet te hard, het scheelt amper in de aankomsttijd. Zorg dat je motor goed is afgesteld. Zorg voor de juiste bandenspanning. Haal nutteloos gewicht, zoals je schoonmoeder, uit de auto. Zorg dat de dop van de benzinetank goed sluit. Draai zo kort mogelijk stationair. De Amerikaanse president Barack Obama kan zijn borst nat maken. Maar oh ja, duur duurt toch wel even. Maar de Democraat heeft er voor de volgende verkiezingen in ieder geval een concurrent bij. Michelle Beckman heet ze. Ze heeft zich officieel kandidaat gesteld voor het presidentschap namens de Republikeinse Partij. And I want to make a promise to everyone watching tonight. As president of the United States, I will not rest until I repeal Obamacare. It's a promise. Take it to the bank, cash the check. I'll make sure that that happens. Ja, Amerikanist Diederik Prink hier op de redactie van WNL. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, wie is deze vrouw? Michelle Backman is een uh, conservatief congreslid uit Minnesota. En eigenlijk de lieveling van de Tea Party-beweging in Amerika. En? Ze is eigenlijk, net als een beetje als Sarah Palin... een ontzettende krachtige vrouw... die graag um, wat olie op het vuur gooit. Dat hoorde je net over de uitspraken over het uh, zorgstelsel van Obama. Ze kiest de harde rechtse lijn binnen de uh, Republikeinse Partij. Ja, en niet vies van uh, bepaalde uitspraken. Nee, absoluut. Ze heeft laatst nog, geloof ik, de begrotingscrisis in Amerika... vergeleken met de Holocaust. Dus zij houdt ervan om af en toe even flinke tekeer te gaan. retorisch gezien. Ja, vergelijk. Tegelijkertijd met Sarah Paling is gauw gemaakt, mm -hmm. uh, dat komt misschien ook wel omdat dit ook een vrouw is, uh, maar aan de andere kant is het natuurlijk ook weer helemaal niet. Klopt. Aan de ene kant zijn het natuurlijk beide krachtige vrouwen die aan het rechterkant van het politieke spectrum zitten. Allebei heel erg stevig, uh, stevig in het debat ook. Aan de andere kant is een vergelijking ook niet heel erg goed. En daar zie je ook namelijk dat tussen de twee vrouwen nu ook een strijd is losgebarsten. Sarah Palin staat toch een beetje bekend als iemand zonder inhoud. Ze is halverwege haar eerste termijn als gouverneur is opgestapt om voor het grote geld betaalde speeches te geven. En je ziet toch dat Beckman wil proberen zich inhoudelijk wat sterker te profileren. Zij is zeg maar de serieuze kandidaat. Maar Sarah Palin is nog niet zover. Nee. Die heeft zich nog niet uh, gekandideerd. En misschien doet ze dat ook wel helemaal niet. Want ik denk dat zij aan de ene kant denkt van... ja, zo kan ik heel makkelijk geld verdienen. Ik krijg een heleboel aandacht, maar ik hoef me niet kritisch te verantwoorden. Aan de andere kant is het zo dat als die backman heel veel aandacht krijgt... Ja, dan kun je best denken dat Pelin denkt van... hé, hey, ik wil mijn aandacht terug. Ik stond in het uh, spotlicht. En nu wil ik weer terug. Dan even kijken naar uh, de kandidaat die zich wel heeft gemeld... als concurrent van uh, uh, uh, deze mevrouw Backman, Mitt Romney. Absoluut. Kijk, de strijd tussen Michelle Backman en Mitt Romney... is eigenlijk een strijd om het hart om de Republikeinse Partij. Kiest de achterban van de partij... kiezen zij voor een kandidaat die gematigd is... Uh, afspraken kan maken met de Democraten en bestuurservaring heeft... of kiezen zij voor een compromisloze, uiterst evangelistische kandidaat... die eigenlijk... Uh, niet echt een grote kans maakt om het presidentschap zelf te veroveren. Yeah. Want wat je ziet is, de partij schuift steeds verder... door die Tea Party movement op naar het rechts... waardoor eigenlijk de kiezers in het midden overblijven. En die voelen zich niet heel erg aangetrokken... tot een figuur als Backman of Palin of andere van deze mensen. Mitt Romney dus. Mitt Romney. Nou, wat, je, wat het grappige is, wat je zult zien... is dat als uh, Beckman heel erg succesvol blijkt in de voorverkiezingen... bijvoorbeeld in Iowa in begin uh, 2012... bij de voorverkiezingen daar, ze komt uit Iowa... ze is in Waterloo geboren. Nou, misschien uh, kan ze de historische tijd keren wat die plaatsen betreft. Maar als zij daar heel succesvol zal zijn... dan zul je zien dat veel van het establishment voor Romney kiest... als dé alternatieve kandidaat. Dus ik denk dat het voor Romney heel erg goed is om... Uh, om Sarah Bakman uh, uh, Michelle Backman erbij te hebben. Ja, sprakeverwarring is, uh, is natuurlijk gauw gemaakt. Het is nog wel ver weg, hè. De verkiezingen 2012, volgend jaar. Klopt, klopt. Uh, Campagne is niet helemaal uh, losgebroken natuurlijk. Nee, nog niet. Maar je moet wel zien dat met die Tea party he, die Tea Party movement in Amerika... dat dat het enthousiasme onder de kiezers enorm groot maakt. Kijk, verkiezingen draaien om wie kan zijn achterban zo enthousiast mogelijk houden. En dat is waar de Republikeinen nu heel erg mee bezig zijn. Ze zwepen hun achterban op. Op dit moment is dat de ultraconservatieve achterban. Maar iedereen weet dat uh, als een president uh, zijn eerste termijn uh, uh, erop heeft zitten... dat er uh, vrijwel zeker een tweede aan zit te komen. Dus Obama kreeg niet makkelijk van zijn stoel af. Absoluut niet. Uh, het enige issue wat, het, wat hem echt uit zijn ambt kan drijven, en dat is met de eerste president Bush ook gebeurd, dat is de economie. Maar als hij kan zorgen dat Amerikanen het gevoel hebben dat de economie aantrekt, dat de werkgelegenheid toeneemt, dan kan eigenlijk niemand hem uit het Witte Huis krijgen. Diederik Brink, dank u wel. Graag gedaan. Waar moet je zijn als ondernemer? Waar is het zakelijk goed toeven? Het antwoord daarop is zojuist gegeven door MKB Nederland... in de verkiezing MKB, vriendelijkste gemeente van Nederland. En dames en jongens en meisjes, dat is geworden Bergambacht. Dat ligt tussen Utrecht en Rotterdam, daar aan de lek. En de burgemeester daarvan is Arie van Erk. Goedenavond. Goedenavond. Zo, al aan de champagne? <laughs> nou, we hebben wel even geniet, ja, want... Uh... Ik zit in de auto terug vanuit Den Haag inmiddels. En, uh, nou ja, goed, je moet nog rijden, dus dan doe je het even wat voorzichtig. Hè. Maar uh, ik denk dat straks de champagne er weer af gaat, ja. Zit u zelf achter het stuur? Ik zit nu zelf achter het stuur, ja. Pas maar op. Um, wat heeft u hiervoor moeten doen om deze verkiezing te kunnen winnen? Um, ja, we hebben met elkaar eigenlijk wat gedaan. En, uh, ja, dat klinkt misschien clichématig maar vooral uh, ondernemers. Uh, dat zijn winkeliers en, en onze maakindustrie... En als gemeente, als organisatie, als college, ja, de handen in geslagen. En uh, gezegd van, uh, we stellen ons een paar doelen en dan gaan we met elkaar aan werken. En ja, dat, uh, dat, dat loont. Ja, wat was het belangrijkste doel? Nou, wij hebben een aantal, uh, kijk je wil altijd ontwikkelen en uitbreiden. Maar uh, ja, natuurlijk is groei en de uh, zaak goed neerzetten voor de toekomst. Het is heel erg belangrijk. Maar het doel was toch ook wel dat je uh, snel vergunningen kan krijgen. Dus de regelgeving vooral uh, uh, ja ja uh, simpel toepassen, uh, Amtelijk ook meedenken met ondernemers. Het uh, is dus communicatie en beleid. Daar hebben we ook uh, ja daar hebben we ook heel hoog op gescoord. En ja lokale lasten is ook zo'n onderdeel. Uh, we zijn echt niet de goedkoopste gemeente, maar er worden ondernemers toch vaak gekeken van ja wat krijg ik, krijg ik waar voor mijn geld? Ja, en, uh, precies, misschien toch die ene ja. extra parkeergarage. Ja parkeergarage waar we in investeren ja en. Uh, ja, zo hebben we dus een aantal van, uh, van die doelen gesteld met elkaar. En dat gaat echt in een uh, geweldig tempo, ondanks de crisis en uh, in de goede harmonie. Dus ja, dat zal allemaal meetellen. Ja, extra rotonde erbij, geloof ik ook. Extra rotonde hebben we, ja, we krijgen een stukje uitbreiding van bedrijventerrein. En daar uh, wordt ook een rotonde aangelegd. Ja. En daar heb je weer, als je dus die vierkante meterprijs prijs van die industriegrond uh, opjaagt, ja, dan is dat voor ondernemers natuurlijk ook niet echt aantrekkelijk. Uh, wij, wij zijn daar terughoudend in als gemeente. Uh, nou en, en ja, daardoor uh, krijg je ook een, een gunstig, uh, ja, gunstig vestigingsklimaat... Is ja. de he? in de ondernemers daar in willen we ja. wel zitten. Burgemeester Van Erk, blijft u aan de lijn, uh, voorzichtig, want uh, u rijdt. Onze uh, WNL's die ging vandaag naar uh, de prijswinnende gemeente, uw gemeente dus... om de bergambachtelijke ondernemer te eens te ontmoeten. Ja, ik denk dat we met z'n allen iets goed neer hebben gezet in Berghambacht. Daar zijn we natuurlijk al jaren mee bezig uh, als vereniging. En als... U hebt hier een drogisterij? Ik heb een drogisterij hier en een parfumerie in het beautycentrum. En uh, ja, we hebben eigenlijk altijd uh, heel veel geïnvesteerd allemaal. Ook nu, ten tijde van crisis? Ook tijdens de crisis, ja. Uh, goed jaar geleden verbouwd. Een heel buurtcentrum hier bovenbij gebouwd. U bent eigenlijk anticyclisch te werk gegaan. Anticyclist te werk gegaan. Toen ik van plan was om te gaan verbouwen, dan is het kwestie van even een telefoontje naar de gemeente toe. En even zeggen van joh ik ga verbouwen. En moment die je zegt van normaal moet je vergunningen doorlopen en dat soort dingen. Maar, Geen administratieve romslomp. Nee, romslomp, gewoon zoiets van uh, de, de, de burgemeester en wethouder zeggen joh gaan we vast maar beginnen. Hè? En wij, uh, de vergunning komt wel. Als er iets is, je, hebt je moet nog iets sneller, nog sneller schakelen. We hebben het 06-nummer van de burgemeester. En die bellen we dan op en dan zeggen we... Joh, Populaire man? Van nou, ja. populair niet, maar hij wil wel ah, bereikbaar zijn. Ja. Ja. Hij wil snel bereikbaar zijn. En uh, ja, op dat moment gaat hij ook gelijk voor je erachteraan. Dus als er dingen zijn die tijdens de bouw problemen oproepen... Dan, uh, ja, dan, dan gaat hij aan de slag. En dat is heel bijzonder, ja. Ja. Het gaat om korte lijnen. Korte lijnen, juist. Ja, klopt. Um, ik denk dat het geheim ligt in, in samenwerken. En daar is uh, de gemeente als uh, geen andere een goed voorbeeld van. Zegt meneer Speksneider van uh, de gelijknamige modewinkel hier. Nou, ik denk dat het op zich al een goed voorbeeld is... dat hier uh, nog alle winkels uh, gevuld zijn met zelfstandige ondernemers. En uh, dat, dat, doe je niet, uh, dat doe je niet alleen. We zijn met, uh, met een club uh, uh, met z'n allen aangesloten bij winkel of uh, bergambacht... Uh, maar daarnaast dan weten we het, uh, het lijntje naar het gemeentehuis kort te houden... en zitten we geregeld met burgemeester en wethouders uh, aan tafel... en weten we ook het met ambtenaren uh, samen al te werken. Het belangrijkste advies dat u de laatste jaren aan hem hebt gegeven, aan meneer Van Erk, was? Ja, uh, denk als een ondernemer. En... Ja, dat is weer zo vrijblijvend. Dat is helemaal niet vrijblijvend. Oh. Dat, dat schept uh, verplichtingen richting uh, alle, alle ondernemers... maar ook richting, uh, de richting alle inwoners van het dorp. Is meneer Van Erk al die verplichtingen nagekomen? Ja, en als hij er eentje niet kan nakomen ligt, dat vaak niet aan hemzelf en baalt hij daar ongelooflijk van. Ja, we hebben Arie van Erk, de burgemeester, ook nu bij ons in de uitzending. En ja, goed, een compliment ontvangen is leuk, maar dat moet natuurlijk nooit te lang duren. En gelukkig is er daarom aannemer Gerard den Hoek. Wat wel een smetje is op Berlmacht, dat is inderdaad de bedrijvigheid. We willen hard vooruit, maar de provincie die, die nekt een beetje met het groene hart. En uh, het bedrijventerrein, wat we uh, jaren terug al uh, graag vlot willen trekken, dat uh, ja... Hopelijk gaat dat dit jaar gebeuren. Je ja, bedoelt, er moet meer erin bij ten koste van de natuur? Ja, inderdaad. Dat gaat zomaar niet? Nee, maar dat is inderdaad het probleem van de provincie. Maar... Daar moet de burgemeester eigenlijk voor op de bres. Ja. Uh, staat hier überhaupt nog een winkelpand leeg? Want dat zou een slecht teken zijn. Niks staat leeg. Nee, wil je wat huren? En uh, de ambachtelijke bouwer, dat staat op de vlag waar je naar staat te kijken. Nou, dat is... Uh... Mooi gevonden hoor, ambacht, ambachtelijke bouwer. Kijk, je vult hem al zelf in. Nou, ja. prima. Geniet er maar van, van die successtatus. Ja, dank je. Ja, goed. <laughs> Burgemeester Arie van Erk, uw 06-nummer is dus bekend onder de ondernemers binnen uw gemeente? Ja, ja dat weten de meeste wel. Maar ze maken het gelukkig op een gepaste manier gebruikt. We oh. worden Ze nacht niet wakker gebeld. Wat maakt u ook nog wel eens ruzie met ze? klinkt allemaal zo stoetsappig. Nee hoor, ja, tuurlijk. Uh, we zijn het ook uh, zeker dat het niet eens met elkaar, maar dat, dat helpt ook. Kijk, ondernemers houden van duidelijkheid. En uh, ja, goed, uh, soms moeten we even kopen en dan zeggen we het ook gewoon. En dan uh, houden we het niet in het lijntje zeggen we, joh, plan in het rollenbakje, kom dan naar het nieuws. Ja, winnaar dus van uh, MKB, vriendelijkste MKB-gemeente van Nederland. Is, is er nog één zaak waar u nog behoefte aan hebt in uw gemeente? Ja, kijk, het kan altijd mooier en beter... Uh... De middenstand is, uh, is vrij breed. Hè. Ik zou het wel heel fijn vinden en mooi vinden als er een mooie HEMA bij ons in de gemeente komt. Maar die willen komen, maar we hebben even geen ruimte. Dus uh, nee. ja, we met van die, met die HEMA. Met van die rookworst en zo. Hartelijk bedankt. En een ja, fijne bedankt. avond. Gefeliciteerd ja, bedankt. Bedankt. Ja. <laughs> Straks op uh, deze zender kunststof. Daarin is een uh, dirigent uh, te gast. Hier staat Hij staat bekend om zijn intelligente en fijnzinnige interpretaties van klassieke muziek. We kunnen niet wachten bij WNL, zeker niet op de uitzending van morgen. Tot die tijd, avondspits.fm. Fijne avond. Voor Wakker Nederland. Omroep WNL. Verrassende invalshoeken. Nieuwe ideeën. Wegen succes herhaald. Het Radiolab. Creatieve radiomakers komen met originele nieuwe programma's. Luisteraars beoordelen de inzendingen en u kunt deel uitmaken van dat luisteraarspanel. Ga naar radio1.nl en geef u op als jurylid voor het Radiolab www.radio1.nl. Het nieuws van alle kanten.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 Onthullend Kunstenfestival in de Zwolse binnenstad. 5 tot en met 10 juli. Kijk op beeldvanoverijssel.nl U komt zaterdag 25 juni toch ook naar de Nederlandse Veteranendag in Den Haag? Gisteren was de tweede Pinksterdag. Een belangrijke dag, net als vandaag. Want als een werkdag net zoveel energie geeft als een vrije dag... dan werk en leef je met bevlogenheid. En dan ben je gelukkiger, productiever en verzuim je minder.